8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Landen verbieden short selling om beurscrisis te bedwingen. Britse rellen eisen vijfde leven en minder dan een kwart van de bevolking rookt.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 Het kabinet heeft besloten dat stoppen met rokenprogramma's... vanaf volgend jaar niet meer worden vergoed. En Stivoro noemt dat opmerkelijk gezien het succes van die programma's. De tarieven voor bouwvergunningen verschillen nog steeds sterk per gemeente. Dat zegt de vereniging Eigen Huis. Volgens berekeningen van de vereniging kost het aanvragen van een vergunning... voor een dakkapel in Leiden 35 euro. Terwijl er in Lopik voor dezelfde vergunning 841 euro wordt gerekend. De vereniging Eigen Huis ergert zich al jaren aan die grote verschillen... en pleit opnieuw voor een wettelijk maximumtarief voor de legers. Er zou ook een verplicht rekenmodel moeten komen. Er zijn nu wel afspraken gemaakt over een rekenmodel... maar die afspraken worden maar door één op de zes gemeenten nageleefd... zegt de vereniging Eigen Huis. Minister Clinton wil dat Europa, China en India... hardere sancties afkondigen tegen Syrië. In een interview met CBS zegt ze dat vooral de olie- en gasindustrie... moet worden aangepakt.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 Het weekend blijft wisselvallig, met vooral op zondag veel regen. Wel wordt het nog iets warmer. Ja, we hebben verkeersinformatie met files bij Rotterdam op de A16... vanuit Breda, bij de Van Brineoordbrug, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En bij de werkzaamheden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer.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 Een hele morgen. Het is vrijdag 12 augustus. Het is een prachtig nieuw vliegtuig, maar het is net iets te modern. De Falcon heet hij. Hij is bij een testvlucht verdwenen. Het kabinet vergadert vandaag voor het eerst na de vakantie. En er is veel kritiek op de onzichtbaarheid van de bewindslieden. Kees Maas, gaan we zo mee praten. Oud topbankier, dan praten we over de euro en over de crisis. En wat het laatste nieuws is op dat vlak is... dat er niet meer verkocht wordt worden met geleende, geleende aandelen heet shortselling. Sinds vandaag is shortselling verboden op de beurzen in vier landen. Dat betekent dat daar niet meer kan worden gespeculeerd op koersverliezen. Een van die landen waar het verboden is, is Frankrijk. En uh, Frank Renaud is in Parijs. Frank, uh, waarom is daar allemaal toe besloten? Nou, in Frankrijk is het heel duidelijk, hè, want we zagen woensdag en donderdag enorme yo yo bewegingen op de beurs, zou je wel kunnen zeggen. Met name bij de financiële waarden, De grote banken, woensdag, maakte een enorme koersval toen door. Op een gegeven moment stond Société Générale, de tweede bank van Frankrijk, op zelfs min 20 procent. En donderdag, gisteren, weer al die koersen weer op ook weer procenten hoog. Om dat soort gedrag tegen te gaan, heeft de Franse beursautoriteit nu in samenspraak met de Europese collega's gezegd, we stoppen met dat shortselling, want, zegt de Franse beursautoriteit, er zijn geruchten nu die de handel voeden. En dat staat een goede werking van de markten in de weg. Ja, je kan ook zeggen, Frankrijk is bang om kapot gespeculeerd te worden. Nou ja, dat is een beetje het idee wat de Franse autoriteiten hier ook zeggen. Zij verklaren dit, dat, dat jo -jo gedrag op de beurs... Met, het, uh, met, ze wijzen naar speculanten die uh, Frankrijk willen testen. Ze willen testen hoe Frankrijk ervoor staat. Want laten we even kijken, Frankrijk is niet, uh, zit niet in de groep... met eerste risicolanden, zoals Spanje en Italië... maar wel in de tweede groep. Want Frankrijk heeft een enorme staatsschuld... een enorme begrotingstekort ook... en een hele matige economische groei. En loopt dus op termijn wel gevaar... om die hoogste kredietstatus die ze nu nog hebben... de triple-E-status, om die kwijt... Te raken. En als klap op de vuurpijl is vanochtend ook nog bekendgemaakt... door het Franse Bureau voor de Statistiek... dat de economische groei in het tweede kwartaal in Frankrijk 0% was. Ja, maar, je noemt zelf al triple-A, Frankrijk is gewoon nog steeds triple E. En die ratingbureaus die hebben gezegd, Frankrijk blijft triple E. Ja, maar tegelijkertijd wordt ervoor gewaarschuwd dat het op termijn wel eens zou kunnen gaan veranderen. Om een aantal reden. Om wat ik net zei, die staatsschuld, dat begrotingstekort en die economische groei, die maar niet aantrekt. Bovendien is het een verkiezingsjaar in Frankrijk. De rechtse president Sarkozy is kandidaat, linkse socialisten zijn kandidaat en die zijn het niet eens over wat er bezuinigd moet worden en hoeveel er bezuinigd moet worden. En juist met die meningsverschillen lijkt Frankrijk een beetje op de situatie in de Verenigde Staten kort geleden, waar republikeinen en democraten er maar niet uitkwamen. En dat was voor uh, de kredietwaardigheid beoordelen als reden om de AAA-status van Amerika in te trekken. En is Frankrijk al een beetje wakker? Is Parijs ontwaakt? En, en wat vinden ze ervan? In Parijs zijn de reacties er nog niet door de maatregelen... is gisteravond bekendgemaakt. Op zich wordt het dus als een logische stap gezien. En de Fransen zijn sowieso niet heel erg uh, vertrouwd met de beurs... en niet happy op geld. Dus dat iets aan banden wordt gerecht en gereguleerd... valt meestal bij de Fransen wel goed. Oké, okay, dankjewel. Frank. Frank Renoud was dat. Gaan we verder praten over alles wat er aan de hand is op dit moment... op de beurzen en de financiële markten met uh, Kees Maas. Hij was financieel topman bij ING. schatkistbewaarde bij het ministerie van Financiën. Hij stond eigenlijk aan de wieg van de euro... En dan gaf ze naam aan de commissie die twee jaar geleden de financiële crisis onderzocht en de lessen die de banken daaruit konden trekken. Goedemorgen, meneer Maas. Goedemorgen. Ja, Of moet ik het hebben over de vorige financiële crisis? Want uh, het lijkt er wel op alsof, uh, alsof er weer een nieuwe financiële crisis aan de gang is. Ja, dat, dat is ook zo. Maar laat ik één ding vooropstellen: we noemt het gelukkig een, een u noemt een financiële crisis. Uh, het wordt vaak de eurocrisis genoemd. Uh, gelukkig is er met de euro zelf niet zoveel aan de hand, of eigenlijk helemaal niets. We hebben destijds de euro gemaakt om er een stabiele munt van te maken, stabiel in termen van geen inflatie in de eurozone. En die is er de afgelopen tien uh, jaar ook helemaal niet geweest. Net. Ook ten opzichte van de, euro, van de dollar en de yen blijft die euro gelukkig allemaal heel stabiel liggen. Dus ja. het is een, het is een crisis van, het is een schulden. Crisis van de eurolanden. Dat is het eigenlijk. Ja, maar toen, want u was betrokken bij de totstandkoming van het verdrag van Maastricht, hè, de, de euro zal ik maar huiselijk zeggen. Ja. Um, heeft u daar ooit rekening mee gehouden dat dit zou kunnen gebeuren? Um, ja, daar hebben we uh, rekening mee gehouden. Uh, kijk, er is afgesproken dat landen zich uh, keurig moeten gedragen in termen van schulden- en uh, financieringstekorten. En dat is niet gebeurd. En dan, ja, dan ontwricht je zo'n systeem. Vroeger kon je, eh, je, je, je je eigen gulden, je, je d laten devalueren, depreciëren. Dat kan niet meer. En er zal dus discipline moeten komen in het systeem. Nou, die discipline is achterwege gebleven. Eh, er is dus er zijn te grote tekorten, te grote staatsschulden ontstaan. Maar belangrijker misschien nog wel, eh, de concurrentiepositie van bijvoorbeeld Griekenland... is zodanig achteruit gelopen dat ze niet meer groeien. Uh, en dat is eigenlijk het allerergste. Ook toen kon je vroeger je eigen uh, currency, dus je eigen valuta, laten devalueren. Dat kan niet meer. En wat er dus moet gebeuren, niet alleen die schulden moeten worden teruggebracht, niet alleen de financieringstekorten, maar ook de concurrentiepositie moet worden verbeterd van die landen. En dat is ook een beetje wat in Frankrijk het geval, het geval is, dat hoorde u net, wat in Italië het geval is. Italië heeft helemaal niet zo'n groot financieringstekort. Het nee, Het een probleem met dat het geen moderne economie is? Zo so is het. Wegen gebleven vroeger, toen er nog geen euro was. Toen devalueerde Italië ook ieder jaar zo'n 3% met zijn, uh, zijn lieren. En kon je op die manier je concurrentiepositie handhaven. En dus ook je groei handhaven. Goh. Dat zit er niet meer in. Dat is dan het advies of eigenlijk de oplossing voor uh, de landen. Voor misschien ook wel uh, de politiek. Wat moet er nou op de financiële markten gebeuren? Bijvoorbeeld die banken. Die banken liggen gigantisch nu onder vuur. Als je kijkt naar Frankrijk, hebben ze daar behoorlijk wat waarde uh, verloren. Uh, wat moet daar nog gebeuren? Nou, bij die banken, niet zoveel eerlijk gezegd. Kijk je maar eens naar de Nederlandse banken. Die zijn langzamerhand weer winstgevend. Echt goed winstgevend. Een bank als ING, een bank als de Rabobank. Dat zijn hele winstgevende banken op dit moment. Dat moet ook, want daar moet kapitaal bij. Dat, dat moet vanwege Basel. Dat het, de, de banken moeten beter gaan zijn afspraken hebben. in Basel. Ja. Dus bij die banken zelf hoeft niet zoveel te gebeuren. Toch zie je dat ook bijvoorbeeld de Nederlandse aan de beursmoniteerde banken, dan heb je het vooral over ING, de koers. ...enorm gefluctueerd is, ook soms 15% binnen één beursdag. Uh, maar dat ligt niet zozeer aan die banken. Dat ligt aan het vertrouwen wat de financiële markten hebben... Uh, ...of er niet een land omvalt. En als er een land omvalt, bijvoorbeeld Griekenland... ...dan vallen ook de banken in die landen om. En omdat het hele financiële systeem in elkaar zit... ...is men daarom bevreesd dat het een effect zal hebben op die banken. Uh, en daarom fluctueren de koersen. Maar, maar, is, maar dat is toch geen gekke gedachte? Dat is geen gekke, nee, zeker niet, zeker niet. Dus uh, alleen daarmee kunnen die banken zelf daar niet zoveel aan doen. Nee, maar het is wel heel zorgelijk. Het zorgelijke is dat uh, je moet je zorgen maken over de landen. Daar moet, begint het mee en ik vind dat leiderschap, hè, er wordt heel veel gesproken de laatste dagen over leiderschap, ik vind dat leiderschap bij die triple e landen moet liggen eh, om de leiders in de zwakke landen ervan te overtuigen om snel maatregelen te, te nemen en in die landen politiek draagvlak te creëren voor die hervormingen. Dat is wat er moet gebeuren. Leiderschap vind ik niet uh, dat de AAA-landen... maar weer wat geld extra op tafel leggen... en dan denken, dan komt het wel weer goed met die zwakke landen. Dat, dat, dat, dat maar dan ook. moet het leiderschap niet komen van Merkel, Sarkozy... of onze eigen Rutte, maar dan moet het leiderschap komen van Berlusconi. Uh, dan, dat soort mensen. En die, die, uh, die kondigen dus eigenlijk onvoldoende maatregelen af. Ja, dat is ook zo. En, en u hoorde ook vanochtend al, uh, daar komen verkiezingen... en dan is de ene partij die begint te kissenbissen... tegenover de andere partij... en dan krijg je een beetje wat in Amerika is gebeurd... en moeten noodzakelijke maatregelen worden genomen... maar republikeinen en democraten... die, die vechten eigenlijk alleen maar met elkaar... met het oog op komende voorverkiezingen in Amerika. Nou, als dat gebeurt... dan hebben we, en dan houden we een probleem... Want in Europa... want dan, uh, ja, dan gebeuren, worden de noodzakelijke maatregelen... in de zwakke landen niet genomen. Ja. Nou, was destijds, toen, begin jaren negentig toen u met die euro bezig was, er ook wel een stroming die zei, nou we beginnen met de euro, een monetaire unie en uiteindelijk krijg je ook wel een soort politieke uh, unie. Ja. Denkt u dat nog steeds? Uh, nou. Wat een uitleg? Dat, dat was inderdaad, dat was het idee van Jacques Delors destijds. Uh, de, de oude, laat ik maar zeggen, meer socialistische gedachte, dat uh, uiteindelijk de macht wordt bepaald door het geld. En als je dus maar een monetaire unie creëert, dan. Dan creëer je vanzelf een politieke unie. Eh, andersom lukt dat niet. Want eh, je kunt alleen wel zeggen, politiek zijn we het met elkaar eens. Maar als je het geld niet controleert, dan kom je er niet. Dat was de gedachte. Nou, dat, eh, daar zijn we nog ver van weg, moet ik zeggen. Dus ik heb eh, nooit zo gedacht dat dat allemaal vanzelf zou komen. Wel dat het noodzakelijk was om meer politieke coherentie, dus samenhang eh, te hebben. Dat is nodig. En dat zie je nu. Hè, want die is er onvoldoende. En dan zie je dat dus tot problemen kan leiden als je jezelf monetair aan elkaar koppelt. Uh, maar het gaat niet vanzelf. Het is mm. niet zo dat, dat nee, het gaat niet vanzelf. Nee, nou, nog één vraag over de actualiteit dan. Hè. Dat, dat shortcellen, uh, dat short gaan, daar zijn allerlei termen voor. Wat nu verboden is, is dat een, een, een goede maatregel, denk u? Uh, dat is niet een maatregel die het vertrouwen herstelt. Uh, daar, daar, daar werkt het helemaal niet voor. Maar het kan wel de volatiliteit, dus de bewegelijkheid op de markten tijdelijk uh, tot stand brengen. Uh, het, het kan het rust brengen. Ja, het brengt voorlopig eventjes rust uh, op die markt... Het is juist, denk ik, dat uh, geruchten die ontstaan, zoals bij Société Générale... of uh, de verlaging van de kredietrating van uh, Frankrijk, dat dat tot geweldige bewegingen leidt. En één zo'n gerucht in de markt, en ik zeg niet dat het er bewust is ingebracht... maar het zou kunnen, maar dat zeg ik niet. Maar één zo'n gerucht kan tot geweldige bewegingen leiden... die niets met de onderliggende uh, economische verhoudingen te maken hebben. Ja. Dus tijdelijk kan zo'n maatregel wat rust brengen. Het uh, herstel van vertrouwen moet echt komen van de landen zelf. Dat is duidelijk. Meneer Maas, ik dank u wel voor het gesprek. Straks blikken we vooruit op de eerste nazomerse ministerraad. John Bakker met probleempjes rond Rotterdam. Ja, nog steeds op de A16 vanuit Breda richting Rotterdam... bij de Van Brie 4 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk geweest. en Er zijn nu nog twee rijstroken dicht... want ze zijn nog bezig met een technisch onderzoek. En bij de werkzaamheden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Amerikaanse wetenschappers zijn tijdens een testvlucht vanuit Californië... het contact kwijtgeraakt met een experimenteel hypersonisch vliegtuig... de Falcon HTV-2. De Falcon zou het snelste vliegtuig ooit moeten worden. Steve Netto is luchtmachtgeneraal buitendienst en oud F-16-piloot. Goedemorgen, meneer Netto. Ja, goedemorgen. Het, uh, dat vliegtuig hè, dat is een heel bijzonder vliegtuig, heb ik me laten vertellen... want het kan heel erg snel vliegen. Maar hoe snel uh, is heel erg snel? Uh, nou, de... de... Er is een uh, ontwikkeling in dat Falcon-project, uh, niet alleen de HTV-2, maar nog een aantal andere uh, experimentele vliegtuigen uh, die uh, ja eigenlijk supergeheim zijn, uh, want uh, het wordt georganiseerd door DARPA en dat is een uh, Amerikaanse uh, luchtmachtorganisatie. Uh, en... Uh, uh, de, ...vermoed wordt dat, dat het toestel wat, uh, ja, wat voortijdig uh, gisteren is, uh, is uh, vermist... Ja. Uh, ...dat dat een snelheid van uh, twintig keer het geluid kan bereiken. Dat is dus macht twintig. Twintig ja, keer maakt... het geluid. Nou, dat, dat kan je wel heel snel overal zijn. Ja, daar maak je natuurlijk een, een, een, een, sowieso het, het snelste militaire vliegtuig mee. Uh, hè, want dat is nog nooit vertoond. Uh, hypersonisch begint bij ongeveer vijf keer het uh, geluid. Yeah. Uh, dus dat mag vijf. Ik zit even te rekenen. Het uh, is, want, is ja, want, werkelijk extreem. Ja, want hoeveel ja. kilometer per uur vlieg je dan? Nou, dat dan praten we over zo'n 21.000 kilometer per uur. Dus Oké, okay, dat staat nu op mijn kilometer tellen. 21.000 kilometer per uur. Goedemorgen, <laughs> ja, zeg. Ja, ja, ja. ja Goed, dat nou, is inderdaad goedemorgen. Ja. Uh, dat zou uh, zeggen als je dan uh, dat vliegtuig hier van Amsterdam liet opstijgen. Uh, dan uh, ben je in uh, anderhalf uur in Sydney. En dat is natuurlijk wel comfortabel. Ja, is wel, <laughs> ja volgens mij. Nou ja, het, het, het vergt van alles. Maar goed, dat is zo'n vliegtuig wat ontwikkeld wordt. Maar, nou is er iets misgegaan. Wat kan er nou zijn misgegaan? Uh, nou, het, het is zo dat uh, het vliegtuig, u moet zich voorstellen, het is niet zo groot. Uh, het, het heeft de vorm van een, uh, van een pijlpunt, uh, zeg maar. Uh, heel plat ook. En uh, het doel van deze testen was, want dit is het tweede uh, exemplaar wat de lucht in is gegaan. En uh, ze hebben er uh, nog één uh, nog of... Uh, ja, daar kan ik niet precies achter komen. Eh, nog een paar exemplaren. Het is onderdeel van een test. Ja. En eh, eh, eh, eh, hoe heet het? Eh, dit keer ging het vooral om de besturing. Want u snapt wel, met zo'n zo hoge snelheid ja. Uh, ja, kan ook instabiliteit optreden en dat is blijkbaar voorgekomen. Maar t, men heeft toch het grootste deel, want het toestel was voorbestemd om gecontroleerd in zee te duiken. Uh, zuidoost van, uh, van Californië, hè, want het is in uh, de Airbase Vandenberg daar ergens noord van... Uh, van uh, Los Angeles opgestegen en zou dan een route volgen uh, van een 4000 kilometer ongeveer noord van Hawaii. Uh, en die heeft dat toestel ook afgelegd. Uh, maar het is uh, eerder neergestart dan, dan men verwacht had. Maar men heeft toch 20, uh, 22 minuten uh, gegevens verzameld over die testvlucht. Ja. En daar ging het om. Ja. Het is overigens, ik kan me niet voorstellen dat je daar als mens in kan zitten. Dit, dit moet onbemande uh, versie. Uh, nee, zijn. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit is een onbemande versie. Uh, de, de, in de toekomst, uh, de, ja, uh, als, als het uh, concept lukt. Want er zijn al meerdere geweest uh, eerder... Uh, de X-37 en de 51 yeah. uh, uh, versies. En die zijn niet goed gelukt. Maar als het lukt uh, in de toekomst, ja, dan uh, zou je kunnen verwachten dat een soortgelijk. Niet dit toestel hoor, want dit toestel is Falcon Project. Dat, gaat, yeah. dat staat het, het... ook over Force Application vanuit uh, de Verenigde Staten. Maar het en is dat voorstelbaar dat dat. Het een is. dat het op, precies, dat het op een andere manier misschien ja. ooit. Nou, ik ben ja, heel, ben, ben heel benieuwd. Ja. Er zijn zeker nog twee andere. En dat is eigenlijk. Uh, ja. Daarom zijn er natuurlijk ook die. Uh, die uh, uh, Amerikaanse luchtvaartfirma's, uh, uh, uh, Lockheed Martin, Boeing, Noor yeah. Northrop Grumman... Ja, hebben iedereen is erin geïnteresseerd. Ja, maar goed, ja. het nieuws van, van, van, van nu is, en daarom hebben we even met elkaar gesproken... Ja. dat uh, een testvlucht is geweest, maar hij is verdwenen... maar er zijn door, er heel erg veel gegevens uh, verzameld, gegevens, meneer net al. En, ja. ik, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, oké, okay, graag gedaan. We zijn weer wat wijs. Dank u wel, dag. De NOS Radio-route.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 Er wordt niet gewerkt, want het is bouwvak, hè? Het is nog steeds bouwvak, dit is de laatste week. En dat is ook nog heel traditioneel, die bouw. Hè? En uh, daar maken we nog steeds dankbaar gebruik van, dat we lekker allemaal op vakantie gaan. Henk Homberg, directeur van ERA Contour. De, de radioroute heeft dat vandaag over de bouw. Want als nou ergens de crisis is toegeslagen, dan is het wel in de bouw. En dan moet je nieuwe dingen verzinnen. Dan moet je nieuwe dingen gaan doen. Het biedt altijd weer mogelijkheden en dat doen jullie hier op deze bouwplaats ook. Ja, dit is een mooi voorbeeld. Uh, dit is een project uh, niet zo groot, met 22 woningen. Uh, die hadden we in twee maanden allemaal verkocht, een jaar geleden. Dat komt omdat het een, een project is wat aansluit bij de consument. Dus de consumenten hebben mee kunnen denken in de ontwikkeling. Het is dus, midden in een woonwijk, midden in, in een bestaande woonwijk. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè. Het moet ook wel een gewilde locatie zijn. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Uh, maar doordat die, die kopers hebben mee kunnen denken... mee hebben kunnen ontwikkelen... dus ze hebben ook echt naar geluisterd... ze hebben ook aanpassingen kunnen doen aan het plan... ja, dan blijven ze betrokken bij zo'n project. En, en ja, als je nou maakt wat zij willen hebben... dan gaan ze ook kopen, dat blijkt hier dus ook. We lopen over de bouwplaats nou, en we kijken even rond... ja, hoe groen er hier nou gebouwd wordt. Deze week, Mark Hamer... op zoek naar de veerkracht van Nederland. Over de stijgers. Ja, alles is dicht, we kunnen er niet in. Hier ook Marco Peppel, hoofdrealisatie van dit project ook. Ja, zeker. Wat is hier nou zo groen aan? Nou, de, wat hier groen aan is, is dat niet alleen de woningen uh, duurzaam zijn ontwikkeld, maar ook dat het hele bouwproces uh, duurzaam is, uh, is ingericht. Ja, want wij kijken nu uh, schuin omhoog en zien daar? Ja, daar zien we onze, onze windmolen. En, uh, ja. die staat bovenop de bouwkeet? Ja, bovenop de bouwkeet. En die moet ook zo hoog mogelijk uh, staan, omdat die dan het meeste wind uh, vangt. En daardoor ook dus ook het meeste uh, rendement uh, oplevert. En overdag uh, levert die stroom voor onze, onze bouw. En s'nachts, uh, als de wind uh, waait en dat ding draait, dan, uh, dan levert die terug aan het, uh, aan het net. Oké, okay, maar dus iedereen die, die op de bouwplaats werkt, die in die werkruimte zit, die krijgt stroom van dat windmolentje daar? Ja, dat klopt. Artiek. Alleen het is niet voldoende voor de hele bouw. Nee, daar kan ik me ja. iets voorstellen, want daar, daar moet je wat andere materialen. Er dus staat ja. hier een hele grote uh, tank waar, uh, waar het cement uitkomt, dat, uh, dat werkt er niet op. Ja, dat klopt. Alleen we hebben wel meer dan alleen de windmolen. Want ja. we hebben ook nog uh, zonnepanelen op, uh, op de keten uh, liggen, ongeveer 20 vierkante meter, En, uh, en, en dat, dat levert ook nog uh, extra uh, stroom. op. Okay. Nou, laten we even om het huis heen lopen... Er zit nu nog plastic voor de ramen. Maar wat is er bijzonder aan de huizen? Wat, wat is daar groen aan? Nou, de huizen zijn sowieso uh, uh, duurzaam ontwikkeld. Uh, dus in wat, uh, wat Henk ook al toelichtte met de, uh, met de consument als uh, co-producent. Dus uh, dat is sowieso duurzaam. En wat we ook hebben gedaan is dat in het hele bouwproces... hebben we de kopers uh, heel erg meegenomen. In het, uh, ook in het hele realisatieverhaal. Uh, en ik, uh, ik weet dat er al uh, helemaal een eenheid Ontstaat tussen de bewoners van dit, uh, van dit wijkje. Nou, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook de sociale duurzaamheid, die, uh, die hierdoor ook uh, gewaarborgd uh, wordt. Dus het is vooral het bouwproces wat hier heel erg groen is. Dat klopt, ja. Vooral het uitproces. We lopen weer ietsje verder. Even het huis een beetje omschrijven. Een rode baksteen en aan de onderkant een zwarte baksteen. Een, een redelijk groot huis volgens mij dit. Dit is inderdaad een mooi groot huis. Ja, een beetje ook in de jaren 30-stijl. Dus dat, ja, de consumenten uit deze omgeving spreekt het ook heel erg aan. Dus, ja, Dus Dat is om het werk. Henk Homberg, was het nou echt op het moment dat de crisis toesloeg... dat jullie dachten, ja, maar nu moeten we investeren op dat groene... Nee, dat was daarvoor ook al. Uh, alleen, maar nogmaals, je moet het wel doorzetten. De crisis geeft daar wel een versnelling in. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld, uh, dat heeft niks met dit project te maken... maar in Amsterdam bezig, samen met eigen Haart, corporatie. Dan gaan we dus een hele wijk uh, duurzaam maken. Zo'n kleine 500 woningen. En dan moet een klimaatneutrale wijk... Uh, worden. En dat mag niks meer kosten. Dus door initiatief te zijn, door optimaal die samenwerking met elkaar... Op oh, oh, oh, we krijgen opeens een stuk plastic maar, in <laughs> ons gezicht. Ja, dat krijg je als je bouwplaats staat. En zo gaan we met elkaar een hele duurzame wijk maken. Nee, en dat soort initiatieven zie je steeds meer in het land ontstaan. En Dat is ook heel leuk om daar mee te werken. En dat is dankzij de crisis ook weer, denk ik dan. Het oude bouwen is voorbij. Het, oude, het nieuwe bouwen is groen bouwen. En bouwen in samenwerking met elkaar. Absoluut. Dat is gewoon de toekomst. De LOS Radioroute. En de Radioroute vervolgt zijn weg. Vanavond bij Lucella nog één aflevering van Mark Hamer. En vandaag zijn ze weer terug van vakantie. Premier Rutte en zijn ploeg, het kabinet. Straks begint namelijk de eerste ministerraad. Een reden voor ons om maar eventjes ons licht op te steken in Den Haag. Bij politiek verslaggever Peter Blok. Peter, wat staat er op de agenda vandaag? Nou ja, waarover praten zij? Uh, natuurlijk over de eurocrisis. Hoe staan we ervoor? Wat zijn de vooruitzichten? Komt er nu wel of uh, geen dubbele dip? Staat er een wereldwijde recessie voor de deur? Wordt het euronoodfonds nu wel of niet uitgebreid met nieuwe miljarden? Minister De Jager die waarschuwde natuurlijk begin van de week dat uh, onze kredietwaardigheid dan in gevaar kan komen. Dat klinkt alarmerend, maar gelukkig zeggen kredietbeoordelaars vandaag dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken. Ook niet als het Europese noodfonds wordt uitgebreid, want daar wordt... Achter de schermen natuurlijk vaak over gesproken. Want als er naast Griekenland, Ierland en Portugal ook nog grote eurolanden moeten aankloppen bij dat noodfonds, ja. dan is uh, 750 miljard euro te weinig. Ja, dat is ook natuurlijk de bron van alle onrust op de financiële markten. Nemen de Europese leiders uh, de eurocrisis wel serieus? Zijn ze in staat krachtige besluiten te nemen of zijn ze te verdeeld? Wat uh, als er nieuwe miljarden nodig zijn. Maar ja, extra bezuinigen hoeft dan niet in eigen land, nog nee, niet. Dat zijn vooral financiële zaken. Hebben ze het ook over wat de oppositie vooral zegt... Van dat Rutte er niet was, hè? ja op Densvelli, maar voor de rest onzichtbaar? Of is dat iets wat ze gewoon glimlachend zullen aanhoren... en alleen op vragen van journalisten zullen antwoorden? Ja, dat denk ik wel. Premier Mark Rutte hebben we inderdaad... de afgelopen drie weken niet gezien of gehoord. Eén keertje dan, op het Valley inderdaad. Ja, dat neemt de oppositie hem kwalijk, dat hij onzichtbaar was. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat hij niet veel heeft gebeld... met zijn minister van Financiën, Jan Kees de Jager... met buitenlandse regeringsleiders, met topambtenaren. Hij was voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ja, wat kon hij ook doen? In Nederland staat er ten opzichte van veel andere landen relatief goed voor. Dat mag natuurlijk ook wel eens worden gezegd zegt hij met uh, relatief minder schuld dan andere landen... lager begrotingstekort en een lage werkloosheid. Dus Rutte heeft vorig jaar tijdens de kabinetsformatie... al stevige maatregelen genomen... en hoeft dus uh, niet acuut nu het roer om te gooien... en verstrekkend in te grijpen, zoals nu in uh, Italië en Frankrijk gebeurt. Maar goed, de oppositie had uh, hem, premier Mark Rutte, meer willen zien. Europese collega's van hem kwamen terug van vakantie... belden met elkaar, zoals Merkel en Sarkozy. Aan de andere kant, ja, wat had Rutte kunnen doen en zeggen... Want woorden in tijden van crisis op een goudschaaltje gewogen... kunnen weer aanleiding zijn ja. tot nog meer onrust, paniek... speculaties in de financiële wereld. Dus hij en Mark Rutte er de afgelopen weken het zwijgen toe. Ja. Goud wordt wel meer waard, maar dat is ja. een heel andere ja. discussie, Peter. En vandaag uh, het eerste kabinetsberaad van na de vakantie. Vanmiddag verslag van jouw hand, vast en zeker. Peter Blok was dat. Radio 1, het NOS-journaal. Vier Europese landen verbieden short-selling op de beurs... en onlusten in Engeland eisen vijfde leven. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Spanje, Italië, België en Frankrijk verbieden tijdelijk... het speculeren op koersverliezen, short-selling. Dat heeft de Europese marktautoriteit ESMA bekendgemaakt. Bij short-selling verkopen handelaren gehuurde aandelen... en als de aandelen in waarde gedaald zijn, dan kopen ze ze weer op... om ze dan weer terug te geven aan de eigenaar. Financieel redacteur André Meijne legde legt uit waarom die vorm van handel nu wordt verboden. Omdat men uh, geschrokken is van de heftige koersbewegingen de voorbije dagen, zoals uh, gisteren op de Franse beurs. In een uur tijd zakte de koers van het aandeel uh, Société Générale, de, de op een na grootste bank van Frankrijk, zwaar gewicht, zeg maar onze ING achter iets zakte in een uurtijd een handel van, van een plus 9% naar een min 9%. Nou, dat verschil dat konden ze alleen maar verklaren... doordat partijen speculeerden, ervan uitgingen... het risico aannamen dat er dus een koersdaling aan zat te komen. En, en dan gebeurt dat dan en dan profiteren die handelaren ervan of die beleggers. In Nederland wordt shortselling niet verboden. Aan het begin van de financiële crisis in 2008... werd shortselling ook al door enkele landen in de band gedaan.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 De rellen in Engeland hebben een vijfde leven geëist. Een man van 68 is in een ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Die man probeerde maandagavond in de Londense wijk Ealing een brandje uit te maken toen hij van achteren werd aangevallen. Hij liep daarbij zware verwondingen op aan zijn hoofd en raakte in coma. Het is afgelopen nacht rustig gebleven in Engeland... vertelt correspondent Arjen van der Horst. Ik heb echt nul meldingen gezien van ongeregeldheden of incidenten. Het is nu al de tweede nacht dat het rustig is. In Londen is het al sinds. Uh, Dinsdag rustig, daar lijkt die massale politieinzet van 16.000 agenten op straat toch echt te werken. Premier Cameron maakte eerder al bekend dat de 16.000 agenten zeker tot en met maandag in Londen blijven patrouilleren.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 Zij hebben daar heel veel vrijheid in. En de een doet het op de ene manier en de andere op de andere manier. En dat is, dat, daar moet eindelijk een keer een einde aan komen. Eigen huis pleit daarom opnieuw voor een wettelijk maximumtarief voor de legers. Het Rode Kruis opent een nieuw fonds, genoemd naar erevoorzitter prinses Margriet. Die neemt afscheid. Dat fonds is bedoeld om mensen beter te beschermen tegen natuurrampen. Met het geld worden bijvoorbeeld huizen verbeterd, zodat ze beter bestand zijn tegen overstromingen. Dat wordt op een paar plaatsen al gedaan, vertelt Rode Kruis-directeur Brederveld. In Bangladesh wordt inmiddels zo gebouwd dat als de overstromingen door de cyclones voorbij zijn, dat mensen weer terugkomen bij een huis en dat dat huis er nog staat. En zo kun je allerlei maatregelen treffen... die uh, mensen kunnen helpen om zo'n ramp te overleven... Hè, en daar zonder veel schade uit te komen. Het Rode Kruis zegt dan nu dat er nu vaak pas geld vrijkomt... als een ramp zich al heeft voltrokken. En dat moet door het nieuwe Prinses Margrietfonds Fonds dus veranderen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Zondag wordt het nog iets warmer, maar is er opnieuw kans op een paar buien. AWB verkeersinformatie viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brinoordbrug, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek. Na een ongeluk er zijn twee rijstroken dicht. Ja, ja, ja, ja, ja, het is vrijdag. Eindelijk laten we de week maar snel afsluiten met.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 Het Radio 1 Journaal. We gaan deze hele zomer praten met mensen die uh, iets anders zijn gaan doen. Vanochtend is de gast Adso Nicolai. Hij was 13 jaar voor de VVD actief in de Haagse politiek. Als Kamerlid, als minister en staatssecretaris van Europese Zaken. En sinds 1 juni is hij directeur Nederland van het chemieconcern DSM. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat nou, zijn uh, politiek, maar ook economisch gezien spannende tijden in uh, Europa. Nou, u bent iemand met een groot Europees hart. oud uh, staatssecretaris en ook minister geweest Europese Zaken. Uh, als u dat er zo ziet, kriebelt het. Dan? Nou, kriebel, in principe vind ik dat ik mooie dingen heb kunnen doen... en dat het prima is als anderen het nu doen. <laughs> dat dingen ook prima <laughs> worden gedaan nu. Maar uh, het is nu wel heel heftig, ja. Want ja. ik zie wat in Europa gebeurt. En eigenlijk, ik was uh, staatssecretaris Europese Zaken... in de tijd dat we die afspraken maakten, probeerden te maken over stabiliteitspakten. Dus de afspraak, hoe gaat elk land om met zijn eigen begroting. Ja. En uh, wat wel erg bovenkomt, is dat we in die tijd natuurlijk al enorme botsingen hadden. En dat toen eigenlijk het begin van alle ellende uh, uh, aan de orde was. Namelijk dat Frankrijk over alle grenzen heen ging. Maar Duitsland meeging. En die twee landen, ja, als die eenmaal met z'n tweeën... zich niet meer houden aan de afspraken, dan is het teken van het dan. Ja, toen waren u, met, samen was uh, met minister Zalm... was een beetje een roepende in, uh, in, in de woestijn. En met name de Duitsers zeiden van, ja, wat maak je me nou? Ja, nee, en dat was het grote probleem. We dachten dat Duitsland altijd aan de goede kant zou staan. Uh, en dat bleek dus niet. Ik herinner me nog een driftbui van Joska Fischer tegen mij. Een driftbui? Ja, die was woedend dat Nederland het in zijn hoofd haalde om Duitsland de maat te nemen. En die afspraak van stabiliteitspact, dat waren alleen maar politieke richtsnoeieren. Maar de omstandigheden dwongen dan iets anders af. En als je nu terugkijkt, maar goed, dat is altijd makkelijk praten natuurlijk. Uh, hadden we toen maar met z'n allen uh, harder onze hak in het zand gezet. Want dan was dit voorkomen? Nou ja, voorkomen. Er gebeuren natuurlijk mondiaal ook een heleboel dingen. Dingen. Maar de kern van dit hele probleem is voor mij de landen zelf. De landen zelf die niet een fatsoenlijk sterk politiek monetair beleid hebben gevoerd. En uh, daarom zie je ook precies in die landen deze problemen nu ontstaan. Ja. Maar als u dan, want we maken even de moeiteloosste stap naar uw nieuwe baan. Um, bij DSM, heeft u natuurlijk ook veel te maken met Europa, heeft u daar dan last van? Nou, het zijn voor veel grote bedrijven hele onrustige tijden. Dat zie je natuurlijk ook in de koersen. DSM gaat gelukkig goed. Dat hebben we net gezien, de halfjaarscijfers, tweede kwartaal. Uh, gaat, gaat echt heel goed. Maar ja, ook wij hebben natuurlijk wel te maken met, met enorme onzekerheden. Uh, we hebben bijvoorbeeld nog een concreet probleem: dat de Zwitserse franc heel duur wordt, want iedereen vlucht naar Zwitserland. Nou, daar ja. heeft DSM ook nog een aantal dingen zitten, dus dat wordt dan weer heel duur. Uh, dus nee, ook voor, voor een bedrijf als DSM, eigenlijk voor alle grote bedrijven, is deze tijd uh, vanwege het monetaire ellende uh, een moeilijke periode. Nou, ik hoor heel veel mensen zeggen: want er is een soort roep om leiderschap, en dan hebben ze het vooral over het politiek leiderschap. Nou, zit u aan beide kanten van. van de streep nu weer aan de andere kant. Um, analyseert u dat ook zo? Ja, omdat ik echt van overtuigd ben: je kan met een heleboel slimme mensen hele slimme dingen verzinnen over wat er zeg maar monetair moet gebeuren. Um, maar de, de kern is: neem de politici in die landen waar het gewoon echt slecht geregeld is, uh, de verantwoordelijkheid om harde maatregelen te nemen. Dat blijft, dat blijft de oplossing, behalve dat het nu een beetje laat is. Natuurlijk eigenlijk gewoon 15 jaar geleden had moeten gebeuren. Maar uh, dat is een kwestie van leiderschap, absoluut. Ja. En Europa is, is want uh, u schetst net al even uh, Zwitserland, Europa is echt wel van belang in uw nieuwe, nieuwe, nieuwe baan. Jazeker, DSM heeft heel veel activiteit in Europa. Er komt natuurlijk heel veel bepalende regelgeving ook uh, uit de Europese Unie. Dat is wel grappig om te zien dat ik zit nu aan de bedrijfslevenkant... Ja. Maar DSM is vaak, wil vaak nog harder lopen, vooruit lopen... met allerlei milieu- en veiligheids- en gezondheidseisen. Ja, vooral omdat we het goed vinden voor de wereld. Maar natuurlijk ook omdat DSM de betere producten kan leveren... en daarmee ook heel goed kan concurreren met bedrijven... die gevaarlijkere of minder gezonde spullen maken. Ja, dat is dus... wat ze in, in Brussel altijd het level playing field noemden... oftewel het gelijke speelveld voor iedereen. Ja, waarbij DSM dus vaak aan de kant staat... van geef nou maar strengere milieu- of strengere gezondheidseisen. Want wij kunnen producten maken voor verf die, wel, die niet kwalijk is voor de, voor de gezondheid. En wij kunnen producten maken die veel duurzamer zijn. Dus laat Europa daar maar het goede voorbeeld geven... en hopen dat China uh, volgt. En Loopt u dan tegen dingen aan waarvoor u dacht destijds... toen u aan de andere kant stond als uh, politicus? Oh, had ik dat maar geweten? Nou, het is grappig. Het, het clichébeeld van je stapt uit de politieke wereld, zeg maar, de wereld van het algemeen belang naar de private wereld, hè, van het belang. Dat verschil is echt veel kleiner dan ik uh, dan je zou verwachten. Uh, ik zie, ja, natuurlijk, uh, elk bedrijf heeft natuurlijk de oriëntatie op, op, op zijn winst en zijn groei. Maar wat ik zie nu bij DSM is dat wij uh, heel actief bezig zijn met die hele wereld... met de duurzaamheid, met milieueisen... Uh, met slimmere producten die minder grondstoffen vergen... die gezonder zijn voor mensen. En ja, natuurlijk snijdt het mes aan twee kanten. Maar het is ook een verantwoordelijkheid die in zo'n groot bedrijf ook gevoeld wordt. Waar mensen gewoon mee bezig zijn, niet als een soort slogan... maar gewoon, ja, dus we ja, ma maar, maken de dingen die daarvoor helpen. Ja, maar wat, wat, wat ik vooral bedoel is van... je wil iets, hè, want je, je bent overtuigd dat er iets moet uh, gebeuren... Op, bijvoorbeeld, u noemt het voorbeeld van de verven. Uh, is er dan voldoende aandacht bij de politiek of, of uh, zuipers eigenlijk in allerlei soorten van regelgeving? Nou, soms onvoldoende. Uh, wat ik net zei, lijkt het een beetje alsof de politiek een vooroordeel heeft over bedrijfsleven en niet genoeg gebruik maakt van het, het, het slimmere of betere deel van het bedrijfsleven, Wat zegt volgens mij willen we hetzelfde. Ja. Wanneer bent u uh, helemaal tevreden? Want u bent nu net een maand uh, bezig, maar wat is uw ambitie? Nou, te beginnen, ik ben verantwoordelijk voor DSM Nederland. Hè? Ja. En dat is dus zeg maar, de regio, een deel van, van de DSM in de hele wereld. Want er zitten ook een heleboel landen. Dus wat ik in ieder geval wil doen, is van dat deel van DSM... een goede, verdere uh, ontwikkeling, een goede organisatie maken. Dat betekent de verantwoordelijkheid voor 6.500 mensen die hier in Nederland werken. Uh, en ja, wat ik uiteindelijk toe hoop, is dat zeg maar, de die, die manier waarop DSM nu werkt... dat we goed draaien en winst maken maar wel die verantwoordelijkheid nemen voor, voor de duurzaamheid in de wereld... en het klimaat en de gezondheid, eh, dat ik daar me bij aan kan leveren. Ja, en zien we u ooit nog een keertje terug in de politiek? Want u bent natuurlijk wel vrij jong en we moet het steeds langer euh, werken. <laughs> dus ja. de, de mogelijkheden zijn er. O, ja, maar ik heb het met 13 jaar met echt heel erg veel plezier gedaan. En daarvoor zou ik nog weer een hele andere uh, deel van de samenleving... en ik vind het heel erg leuk om nu een, een derde uh, carrière te kunnen maken. Ja. En en en ik, heb geen, ik heb geen plannen, nee, absoluut okay, nee, geen plannen om terug te gaan. Het nee. eerste deel was het politieke antwoord, het de tweede deel nee, nee, is nee, nee, al... Het is, het, is, een kant. Het, is echt, het voelt echt als een afscheid. Ik heb het geweldig gevonden en ik heb hele mooie dingen kunnen doen. Maar het is, het is uniek om op je vijftigste nog een nieuwe carrière te kunnen uh, oppakken, om het zo maar te zeggen, een nieuwe fase in te kunnen gaan. En uh, nee, het voelt voor mij als een afscheid, een, een vrolijk afscheid, maar niet de ambitie om terug te gaan, absoluut ja. niet. En op zo'n dag als vandaag, het is uh, een vrijdag. Kijkt u dan vooral naar beurskoersen? Volgt u het nieuws? of dat, dat, dat short shortshellen? Is dat allemaal van belang ook voor DSM? Ja, nee, dat is allemaal van belang <coughs> en, en zeker nu de combinatie van de Europese politiekontwikkeling en de Europ. Monetaire ontwikkelingen, ja, dat, dat volgt natuurlijk wel, wel echt op de voet. Ja, precies. Nou ja, en dan uh, wens ik u veel succes met uw nieuwe baan. Dank u wel. En uh, we spreken elkaar ja, bij DSG. Graag. Ja, heel goed. <laughs> Dag. Het is geen grote olieramp waar alle camera's op gericht zijn, maar eerder een sluimerend milieudrama. De kustlijn van de miljoenenstaat Mumbai is vrijwel continu bedekt met een laagje olie. Deze week was het nog erger dan normaal. En onze correspondent Lucas Waagmeester verbaasde zich erover... dat er bijna dagelijks olie aanspoelt en dat niemand er iets aan doet. Langs de kustlijn van Mumbai spoelt al dagenlang olie aan. Aan de stranden in de stad en ook hier in de woonwijk Bandra. is een boulevard lopen elke dag duizenden mensen te flaneren. Dus je even die boulevard afstapt, wat ik nu even doe... kom je bij de rotsen waar de zee het land raakt... Dat ziet er niet fris uit. Ik zal even voelen. Bah, dat is echt een heel smerige, dikke, soort zacht geworden rubber. Heel plakkerig ook. Je krijgt het niet van je handen af. En dat zit dus langs die hele kust hier, midden in die miljoenen stad Mumbai. No, every year it happens. Every year? Ja. Yeah. Like this season, no one. Ja, ja, this season. Het gebeurt gewoon elk jaar, zegt deze man, en ze komen het nooit uh, schoonmaken. En last year, they also didn't come to, to clean it, to take it away. Nee, no, no, no, nobody came out to clean it. I have pictures from 2001, regularly through the years, up to now. In fact, it's a rare day when the beach doesn't have oil on it. Ja, de dagen waarop het strand schoon is, zijn zeer uitzonderlijk, zegt Sumaira Abdulali, een milieuactivist. Die al sinds 2001 langs de kusten hier van Mumbai foto's maakt van de olie. In dit seizoen is het door de wind altijd wat meer dan gebruikelijk, maar er spoelt hier eigenlijk iedere dag altijd olie aan. Yes, the ships clean their tanks here in front of the coastline, and I think we have become the preferred destination for, people, for ships and people to come and clean out their oil. De kust hier is de wasstraat van scheepvaartmaatschappijen geworden, zegt ze. Ze komen bewust hier voor de kust hun tanks schoonspuiten omdat hier geen strenge regels zijn, geen instantie die straf uitdeelt. En ah, je komt ermee weg. And I think that shows a complete neglect and lack of awareness of the kind of carcinogenic and ill effects that this is having. En dat toont volgens mevrouw Abdulali de absolute nalatigheid en ja, verwaarlozing door de Indiase overheid. Met enorme gevolgen voor het milieu, voor het voedsel en de gezondheid van de mensen in deze stad. On our food cycle, on our people, on our environment. Ik ga even naar Danda. Dat is de plek in Bandra waar de vissers wonen. Die vissers die weten als het goed is... ...van wel heel dichtbij wat voor gevolgen dat heeft al die olie hier in de zee. Deze vrouw staat met haar vis op de markt, maar het heeft totaal geen zin, zegt ze. De laatste dagen heeft letterlijk niemand vis gekocht. De klanten hebben geen zin in vis die uit dat ja, smerige water komt. Ja, ik eet zelf die vis omdat ik geen keuze heb, zegt ze. Maar het is eigenlijk hartstikke ongezond. Ik kan wel janken, zegt deze vissersvrouw. Er zit hier een stelletje naar de zee te kijken met z'n tweeën. Helemaal in elkaar verstrengeld... Nou, je zou ze eigenlijk niet moeten storen, maar ik ga het toch even doen. Ja, ja. er is. Oh, daar is Zit overal op de rot zie je die olie. It's in. my clothes also looking very really dirty. Even your the oil is even on your pants. Ja, yeah. on, on my feet, on your feet. Zijn voeten zijn er helemaal vies ervan, inderdaad. En haar voeten, her feet as well. Ja. Yeah. Dirty water and suffering the fishes also. And on top of that, you can't have a romantic time with your girlfriend. No. Bad luck. We kunnen niet over tijd over hier. Straks Evans -mania in Australië. Allemaal de gele trui omhoog houden. Verkeersinformatie bij de AMW zit John Bakker. Met files en die staan allebei bij Rotterdam op de A16... vanuit Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. En bij de wegwerkzaamheden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... Bij knooppunt Klein Polderplein, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. De afgelopen week hebben we in het Radio 1-journaal... aandacht besteed aan de gezondheidszorg in Almere. Want die is daar anders geregeld dan in de rest van Nederland. Eén organisatie voor de eerste lijn van huisarts en thuiszorg. Een apothekersclub, één ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld een bloeiende ook een bloeiende commerciële kliniek. En een verzorgingsthuis, wat dat zichzelf wil vernieuwen. Nou, wij eten vandaag asbestiesoep, ja, ja. nou en een runderstoofschotel. Ik, uh, ik blijf hier toch niet, zal ik maar vooruit zeggen. Nee. Want uh, logisch, ja. logisch ben je liever thuis. Wij hebben als huisartsen tijdelijke bedden in alle verzorgingshuizen. Maar ja, goed, uh, het moet even. Juist. Dat kost heel veel geld, maar een verpleeghuis kost nog veel meer geld. Buig door knieën bij het zuigen onder stoel en tafel. Patienten zijn enthousiast over... Ze zien meer wat ze moeten doen en ze doen het ook vaker. Het, is ook, het werkt stimulerend. Weg naar voren. Ik heb een receptje gemaakt voor paracetamol. Dat is het belletje om onze assistenten te waarschuwen. Ik zie dat de robot deze medicijnen voor u in voorraad heeft. Die gaat het momenteel even pakken. Ik maak het uitgiftevak voor u open. Dat zit hier beneden. En wat ligt erin? Jawel hoor, paracetamol. Ja, we kunnen hier in Almere gelukkig heel veel. Van het gekneusde enkeltje in de zere neus uh, tot aan reanimaties en grote trauma's. Kun je eens even bloeddruk meten? Ja, wacht even. Vandaag, ik was nog niet bezig, wij zijn nog niet zo moeder Vandaag hebben we het over de rol van de zorgverzekeraars. De meeste Almeerders zitten bij Agis en die verzekeringsmaatschappij praat ook volop mee. Bij ons is Gerald Zwigelaar, gebiedmanager Almere van Agis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou zo uniek aan die gezondheidszorg in Almere? Nou, je gaf het net net zelf al aan. Het is een heel overzichtelijk zorgenbod. Al die huisartsen werken in gezondheidscentra. En dan werken ze samen met andere disciplines... zoals fysiotherapeuten, uh, verloskundigen, noem maar op. Het is echt een heel overzichtelijk zorgenbod. Ja, en dat gebeurt in de rest van Nederland niet zo? Uh, nee, in ieder geval in veel mindere mate. Uh, ja. Je ziet wel dat die samenwerking steeds meer op steeds meer plekken tot stand komt. Want we zien dat dat ook goed werkt. En ja, Almere, kan die proeftuin zijn? Mag ik het een proeftuin noemen? Nou, inmiddels wow. Almere bestaat al 30 ja, jaar. 30 ja, ja jaar. Maar, maar, maar niet... het, uh, ja, het kan zo, omdat het gewoon van de grond af aan is opgebouwd. Ja, de zorg, uh, infrastructuur, de zorg, uh, de gezondheidszorg... is meegegroeid eigenlijk met de stad. Dus de, de aanbieders, de zorgaanbieders... voelen zich ook echt verantwoordelijk voor die stad. Ze zijn meegegroeid. Almere is echt een groeistad. Ja, en, en wie bedenkt daar zoiets? Is, is dat de zorgverzekeraar? Uh, wij bedenken heel, heel veel uh, dingen, maar de zorgaanbieders zelf natuurlijk ook. En wat we vooral nu mee bezig zijn, is om samen... Uh, toch nog verder die kwaliteit uh, van de zorg te verbeteren. Maar het is op zich ook wel handig, hè? want, je kan het, want uh, jullie zijn als zorgverzekeraar, volgens mij de grootste in ieder geval. Klopt, dan kan je het bijna afdwingen. Nee, nee, uh, Werk zo, het wer niet zo? zo werkt het niet. Nee, wij, wij we zijn wel heel actief in deze regio, juist omdat wij zoveel verzekerden hebben. We hebben daar ook belang en onze verzekerden hebben daar belang. Vandaar dat we er zo actief zijn. Um, maar samenwerking is niet iets wat je afdwingt. Dan, dat gaat geen effect hebben. Nou ja, nou, natuurlijk... goed, het, het is toch de macht van het ge getal in, in dit geval. De macht van het geld mag ik misschien ook wel, wel zeggen. Dat het efficiënter is om samen te werken. Zodat je meer zorg kan bieden uiteindelijk. Ja. Meer betere en meer zorg bieden. Maar dat zullen we echt doen samen met die partners, samen met dat ziekenhuis, samen met die gezondheidscentra in, in Almere. En we hebben daar ook uh, ja, inmiddels ook leuke uh, ja, successen. Kunnen we daar laten zien. Van die samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van uh, de huisartsenpost, hè, waar je buiten kantooruren voor huisartsenzorg terecht kunt. Dat is nu georganiseerd in het ziekenhuis. Waardoor voorkomen wordt dat mogelijkwijs een onrechte, dure uh, yes, ziekenhuiszorg wordt ingezet waar huisartsenzorg nog op zijn plaats is. Want de huisartsen zitten in dat ziekenhuis en uh, ja. als je bij de EHBO bij het ziekenhuis kost dat gewoon drie, vier keer zoveel. Absoluut. Dan wanneer je een huisarts die een kamertje ja. verderop zit en wat visiteert. Je laat wat je laatste tijd toch wel, toch wel ziet gebeuren... is dat soms te snel de, de stap naar het ziekenhuis wordt gedaan. Terwijl de huisarts is heel goed in staat om heel veel vragen... Nou ja, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want de huisarts is er gewoon niet altijd. Dus dan ga je maar naar het ziekenhuis. Nou, en daar hebben we dus nu een huisarts zitten. Ja, precies. Dus dat ja. is een ontwikkeling. Dit zie je daar. En die gaan we misschien ook wel in andere delen van Nederland dan vervolgens zien. Ja, wij, wij zullen uh, leren van onze ervaring. En uh, op grond daarvan uh, kijken of we dat ook in andere regio's verder uh, gaan uitwerken. Ja, want u bent tevreden. Maar zijn de patiënten ook tevreden? Nou, wij doen uh, verschillende onderzoeken naar uh, wat de ervan vinden. Specifiek op dit onderdeel heb ik daar nog geen uh, metingen van. Maar wij doen echt onderzoeken van... wat vinden klanten nou van de zorg die ze uh, ondergaan. Ja, goed. Nee, daar heeft u nog geen ja? resultaten van. Maar nee. u weet vast en zeker wel of de zorg goedkoper is. Is het dan goedkoper in Almere? Hoe hoef ik minder te betalen? Uh, de premiebetaler in Almere betaalt hetzelfde... als de andere aangesverzekerden. En wij kunnen uh, ja. de Almeerse zorg is niet goedkoper dan in de rest van het land. Maar we hebben wel... De, de verwachting dat we die zorg in Almere doelmatiger kunnen inrichten... betaalbaarder kunnen maken, waardoor die uh, kosten echt in, in de klauwen blijven. Ja. Nou hoorden we ook deze week, he, die, bij die reportages van ja. uh, Trudy, Trudy van Rijswijk... die heeft die reportages allemaal gemaakt... dat er ook uh, commerciële initiatieven zijn. He? Die, die Bartok-kliniek, dat is ja. een commerciële polykliniek... waar je net als in een gewoon ziekenhuis naar uh, de medische specialisten toe kan gaan. Is dat een goede ontwikkeling? En juicht u daartoe? Um, de, daar wordt gewoon goede zorg geleverd, uh, maar je kunt het niet helemaal vergelijken met ziekenhuiszorg. De, die zorg die daar geleverd wordt is goed en van goede kwaliteit, Er wordt ook op toegezien, ze moeten aan dezelfde eisen voldoen, dus klanten komen, kunnen daar goed terecht. Maar ziekenhuis, daar, als het wat complexer wordt, als er meerdere disciplines nodig zijn, dus andere specialisten, dan, uh, dan is het ziekenhuis toch eerder in beeld. Ja, dan juicht u het dus weer niet toe. Voor dat wat ze doen zijn ze prima toegerust. Dus uh, dat vinden we prima. Ja, uh, het, is, het is een beetje een diplomatiek antwoord hoor. Nou nee, ik denk dat, ze, uh, uh, dat onze klanten willen daar graag uh, maken daar gebruik van maken. En uh, zolang die kwaliteit op een goede niveau is... dan zullen wij ze graag in de gelegenheid stellen om daar gebruik van te blijven maken. Ja, al met al tevreden over Almere en het experiment. Al ja. Nou, dat is mooi. Doorgaan dan. Ja, <laughs> Dank u zeker. wel. Gerald Zwigelaar, gebiedmanager Almere van Agis was dat. Tot ziens. Hebben we nog één onderwerp voor negen uur... want daarna hebben we nog veel, meer, uh, hoor, uh, nog veel meer nieuws voor u. Twee dagen zat hij namelijk in het vliegtuig... en uh, dat allemaal voor één dagje in Melbourne. Vandaag was Canel Evans te gast in zijn thuisstad. En dat was hij allemaal om te worden gehuldigd. Duizenden mensen waren naar Melbourne gereisd... om de winnaar van de Tour de France in levende lijve te zien.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 Same place, same occasion next year what do you say? I'll do what I can. Maar hij doet het allemaal graag nog een keertje om volgend jaar terug te keren voor een tweede huldiging. Robert de Portier was dat over de huldiging van Tour de France winnaar Cadel Evans. Wat gaan we doen na negen uur? Nou Bert en Ernie, luister allemaal Sesamstraat liefhebbers. Ga niet trouwen met elkaar, geen huwelijk dus. We hebben het ook over Kai Reus, die wielrenner die zo ongelooflijk hard was gevallen en in coma terecht was gekomen. Het gisteren zijn eerste wedstrijd weer gewonnen. En natuurlijk steken we ons licht op bij de beursredactie. André Meijnenma houdt de Europese beurzen scherp in de gaten. Ze openen, maar hoe openen ze? Dat hoort u zo na negen uur.